Goedemorgen, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Een onrustige nacht in Israël en de Palestijnse gebieden. Beide kanten zijn doorgegaan met het afschieten van raketten. De gevechten daar zijn al sinds gisterochtend bezig. In Israël zouden zo'n 300 doden zijn gevallen. Ook zijn er bijna 1600 mensen gewond. Aan de Palestijnse kant worden meer dan 230 doden en 1700 gewonden gemeld. Volgens onze correspondent Nasra Habiballah snappen veel mensen in Israël niet hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Want alles lijkt erop te wijzen dat deze aanval door Hamas uitgebreid is voorbereid. En mensen vragen zich daarom af hoe het kan dat de Israëlische veiligheidsdiensten in dat hele proces hier niks over te weten zijn gekomen. En veel mensen zijn geschrokken van het feit dat Israël zo door deze aanval is verrast. Volgens het Israëlische leger wordt er nu ook vanuit Libanon op het land geschoten. Het aantal doden door de aardbeving in Afghanistan is opgelopen tot ruim 2000, dat zegt de Taliban-regering. Meer dan 9000 mensen zijn gewond geraakt en ruim 1300 huizen zijn beschadigd of verwoest. In het westen van het land werd, het van het land werd gisterochtend getroffen door een beving met de kracht van 6,3, gevolgd door meerdere zware naschokken. Voetbalclub RKC speelde gisteren tegen Almere City met speciale shirts waarop stond beterschap etje. Doelman Etjen Fase moest vorige week op het veld worden gereanimeerd na een botsing met Ajax-spits Brian Brobby. Jeroen Nouwen verving Fase in deze wedstrijd. Gisteren uh, nog langs geweest bij Etjen om te kijken hoe die is. En, uh, ja, hij zag er gelukkig al een stuk beter uit. Ja. Ik hoop dat hij een uh, spoedig herstel heeft. En, uh... Ja, En er snel bovenop is. RKC Waalwijk verloor de wedstrijd wel. Het werd 1-0 voor Almere. Dan nog het weer. De dag begin bewolkt. Later meer zon. Vooral in het zuiden. Het wordt 16 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzonderheden reden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Monster, how oh, do you like your rags in the morning? I like mine with a kiss. Up or down, never frown. your ex in the morning. Ja, iedereen mag het zeggen. Wellicht is het eentje al naar binnen. Of we slaan het vandaag over. Of het moet nog komen. Goedemorgen, ZFM-luisteraars. Op de zoveelste uitzending van ZFM op zondag, deze zondag, 8 oktober 2023. Twee uur lang jazz, vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter Den Boer. Wat is de rode draad vandaag? Vanwege het feit dat we vanmiddag in de krocht... een zogenaamde small big band hebben... Eh, heb ik dit eh, programma eh, gevuld. Zo als een slang. Beetje links, beetje rechts. Met eh, interessante groepen die... Eh, wat groter zijn dan de gebruikelijke trios of kwartetten of duos. Uh, ik ga allerlei groepen laten horen. Uh, van in, in samenstelling van Big Band, man of 18... tot uh, Small Combo's, 12, 13. En wat daaronder hangt, 7, 8, 9, 10 man. Uh, het leuke daarvan is dat je als je met zo'n hoeveelheid muzikanten op het podium staat dan is het bijna niet meer te regelen... dat je zonder arrangementen gaat spelen. Want anders wordt het een zootje. En juist die arrangementen zijn dan heel interessant... om mooie stukken uh, tot stand te brengen. Eén zo'n orkest dat al heel lang speelt. Dit is om een beetje te komen. Met z'n elven zijn ze. De Pasadena Roof Orchestra. En die hebben een prachtig... Prachtig balladstukje, a nightingale sang in Berkeley.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 Sign by Town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said good night, a nightingale sang in my Fall in love In a restless world like this is Love has ended before it's begun Can feel Dat was uh, Buddy Greco. Een naam die bij vele mensen niet als eerst opkomt... als je het hebt over een zangerkroener. En toch was het een grote jongen... die uh, heel lang heeft gespeeld in de, de band van Benny Goodman. Hij was een vriend van Frank Sinatra. En hij heeft uh, enorm veel platen gemaakt en veel gespeeld. Buddy Greco, hij komt later... Wellicht nog een keer terug in dit programma. Um, ik ga naar een Nederlandse zesmansformatie. De groep heet Mainstream. En van de CD You Got a Try. Laat ik horen Stella bij Starlight. <kling> Dat was de uh, Blues for Dell. een stuk van Stanley Turrentine. Uh, dat was een groep die we hoorden, negen man. Uh, negen man, waaronder Bucky Pizzerelle op de gitaar... Ron Carter op de bas, Stanley Turrentine op de sax... en uh, Donald Byrd op de trompet. Ik draai vandaag uh, diverse platen... In wat grotere bezettingen. En dan heb ik over groot 7, 8, 9, 12, 13 man. En wat is daar nou zo interessant aan? Het leuke is dat uh, als je gewoon een trio hoort of een, uh, een kwartetje. Dan hebben ze vaak uh, de piano. Waarvan de pianist met tien vingers speelt. En tien tonen kan aanslaan tegelijk. Die vormen dan een akkoord uh, waarmee de solist wordt begeleid. Wordt nog ondersteund door de bas. En als je nou met meerdere mensen zo'n 12, 13 man hebt... dan kun je die noten die de pianist normaal liter op zijn eentje doet... kan je door heel de band laten spelen... waardoor je een veel breder klankperspectief krijgt. En dat is heel interessant. Het uh, is leuk om, om ervoor te schrijven, om te componeren... Maar ook leuk om te spelen en helemaal mooi om te horen. Omdat het dus totaal anders is en mensen realiseren zich vaak niet... dat je als je zo'n grote band hoort en die spelen uh, uh, mooie achtergronden... mooie begeleiding, dat dat uh, helemaal uitgedokterd is. En één ding weten we allemaal zeker, dat het dan heel mooi klinkt. En dit vertel ik allemaal omdat het programma vandaag... een beetje is opgehangen aan... Uh, uh, Jazz in Zandvoort, uh, in de krocht vanmiddag, Theater de Krocht. Daar komt de Heek Jazz Project. Uh, die zijn met, met mijn hoofd met zijn 13, 11 of 13. Ik kom er straks nog even verder op terug. Uh, maar wat ik nu alvast wil vertellen: er zijn nog een paar kaarten verkrijgen. Het is nagenoeg gevuld, dus als je voor vanmiddag nog een interessante uh, ervaring wil opzoeken, dan zou ik dat zeker aanbevelen. Je kan via de website kan je kaarten bestellen... en uh, die laatste kaarten... of aan de deur vanmiddag. Ik kom er verder op terug. Uh, de vraag is nu... wat we gaan draaien... want dat is natuurlijk... altijd gekletst. Dat is natuurlijk interessant. Een, een Nederlandse groep. Uh, de Dutch Dixie All Stars. En dan denk je... oh jee, daar hebben we weer die Dixieland. Maar <laughs> in dit geval is het... Helemaal in het kader van onze grotere bezettingen. De uh, jongens van de Dutch Dictie All Stars... die hebben uh, een mooie vertolking van het st een stuk Rose Room. <truimert> Het was uh, meneer Joe Newman op de tenoorzaak... met het trio van Eddie Deven op zijn Hammond-orgel. Ik ga nu iets laten horen van uh, een groep... grote jongens, zal ik maar zeggen. Ze zijn met zijn zevenen... Benny Bailey, Phil Woods, Ruby Bravo op de trompet... Buck Clayton, Buddy Tate, Roy Eldridge, Coleman Hawkins, enzovoort... En uh, dat is, uh, die noemen zich de mainstream masters. En met Barry op de trompet, Coleman Hawkins, tenorsax, Wee Russell, clarinet, Bob Broekmeyer, prachtige fluwele trombone, Ned Piers piano, Milt, hintende de Bas en onze aller, al, altijd aanwezige, maar niet hoorbare Joe Jones op het slagwerk. En we gaan luisteren naar het uh, stuk. En dat heet All Too Soon. En met ze achter, our love is here to stay. MUZIEK Cleveland. Het eerste uur ZFM op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer zit er alweer ongeveer bijna op. En uh, de resterende tijd tot, tot aan het nieuws gaan wij vullen met een prachtige uh, registratie van een georchestreerde jam session geproduceerd door de beroemde meneer Norman Grants. En dan horen we Charlie Shavers, Benny Carter, Johnny Hodges, alle grote jongens, Flip Phillips, Ben Webster, Oscar Peterson, Barney Kessel, Ray Brown en G.C. Hurt in een, uh, een ballad medley. Een prachtige ballad medley. En we beginnen met All the Things You Are.